Painting, keep repeating to yourself. It's only a movie. Only a movie. Only a movie. Only a movie. Goedenavond, goedemiddag, goedemorgen. Goeden. Uh, Welkom goeden... bij de It's Only a Movie Podcast, nummer 7. Ja, we zijn er weer. We zijn er weer. Tot uh, vervelend aan toe. We zijn er helemaal bijgekomen van uh, The Weekend of Hell. Ja, een beetje wel. Ik denk nog dagelijks aan John Carpenter. Dat wel. Ik uh, denk nog dagelijks aan die uh, Duitsers die wij op de parkeerplaats achter <laughs> <laughs> als de snelweg uh, tegen zijn gekomen. Laat André dat niet horen, want dan wordt hij jaloers. Uh, I know, ja. maar ja, goed. Hij uh... ja, is ook zo bezitterig, die jongen. Dus ja, ik, ja, precies. Maar goed, we gaan het vandaag hebben over 60s horror. Een ja. onderwerp uitgezocht door Johan, want die is er helemaal in thuis. huis. Ja, nou ja, dat is niet helemaal waar. Het, het, je bent er wel uh, een enorme fan van, van de Sixties Horror. Nou, ik vind dat ook wel weer overdreven. Het hangt eraf wel. Je, je, je, het is een, gewoon een interessante periode. Als ja. je dan kijkt uh, in die... Voor, voor mij, voor, mijn gevoel is wel dat er een duidelijke omslag is naar, qua, qua op, type horror. En uh, dat dat eigenlijk uh, tot nu toe uh, zijn, uh, de nadruk op het gelegd. Er uh, zijn Omgeschakeld eigenlijk van typische horror dingen als die Universal Monsters. Precies, uh, de jaren vijf, als, als ik aan de jaren 50 horror denk, dan denk ik echt direct aan uh, Universal Monsters. Maar, maar van die, Dracula, uh, Frankenstein, de mummy. Precies, uh, die van de uh, Black Lagoon. Dat werd minder, minder, minder uh, ja. naarmate de, de hoogtijdagen van de Hammer Horror, die er nog wel enigszins op gebaseerd zijn, uh, waren dat wel. Maar als je dan kijkt uh, wat, er, wat, er, wat er met name de opkomst was in de jaren 60, ja. dat is toch wel de, de, de mens, de, de innerlijke ja. psyche eigenlijk, zeg maar, als het uh, geld kwaad. Ja, en de, de, de film die dat een beetje heeft ontketend is toch, denk ik, echt wel Psycho, 1960. Is dat ik, niet Peking, Top? Nee, ik denk dat Psycho meer een, een vorm van massa-hysterie uh, teweegbracht. Cyclone heeft een uh, veel grotere stempel uh, ja, uh, achtergelaten. Ja, absoluut. Ik heb, ik heb wel eens een documentaire gezien waar, uh, waar dan getoond werd wat de reactie was uh, na het zien van de, van de film en zo. En, en uh, dat de interviews werden gehouden met mensen die erbij stonden om, om, te, om de bioscoop in te gaan en die echt die wisten niet wat ze meemaakten. Ja. Weet je, en dat is niet iets wat je, wat je echt in de, in de jaren 50 volgens mij had. Ja, dat denk ik. Uh, Op een andere manier dan. Maar dit, dit, dit kwam veel dichterbij. Weet je, de psyche van de mens. Ja. De, de, de, de, de, de gevaarlijke kant van de mens. Zo heel erg. Iemand die je buurman zou kunnen zijn, weet je, Norman Bates. Precies, precies. Ja, maar dat vond ik juist ook. Het, uh, uh, Hitchcock heeft gelijk ook echt een stempel achtergelaten van, uh, van je welste. Het, uh, ja. uh, kijk, de, de stijl van Hitchcock is natuurlijk uh, niet te evenaren. Ook al probeert, uh, uh, verdomme, ik kom even snel kwijt: uh, De Palme. De Palma het heel erg, uh, komt er ook heel erg dichtbij. Ik ben ook een groot fan van De Palma. Absoluut. Um, maar het, uh, maar het, is, het is een heel andere filmmaker. Hij brengt wel een ode aan Hitchcock. Ja, maar, zeker weten. Maar zijn films die. die maar hij zegt ook letterlijk: van ik heb het gehad van. Het, uh, dit, ja. dit is echt een typische shot ja. die Hitchcock ook zou doen. Ja. En daar ben ik ook wel helemaal mee eens. Ja. Ja, weet je, Hitchcock is Beter goed gijd is... dan slecht bedacht zegt ze. Ja, precies. Ik maar... vind Brian de Palma uh, echt honderd malen beter dan, uh, dan veel regisseurs die origineel willen zijn, maar gewoon een klote film afleveren. Ja. Ik bedoel, Dress to Kill, uh, uh, Carrie, uh, ja. uh, Blowout, het zijn echt geniale films. Maar goed, Hitchcock. Hitchcock ja Hoe, hoe in, divers is hij eigenlijk geweest? Ik bedoel, hij is begonnen in, in, uh, met musicals in de jaren twintig en zo, in comedies. Hij is ja. op een gegeven moment uh, het thriller-genre ingegaan. En heeft echt klassiekers afgeleverd van jou, zoals The Word to Go, Rear Window. En met Psycho heeft hij een, een boost gegeven aan het horror-genre. Uh, ja, Waar dus... we nu de hele ten dagen nog steeds uh, hem dankbaar voor kunnen zijn. Ja, goed, de, de, een andere, andere mensen van de podcast zouden, hebben, zouden zeggen: van... Uh, horror is volwassen geworden met, uh, met, uh, met Hitchcock. Ja. Uh, <laughs> het is van grote jongens geworden. Ja. Uh, nou ja, goed, het, het, het, het gaat meer over de, de psyche. En, ja. de... En, en in de, in de jaren zestig heeft hij weer een heel andere soort horrorfilm ook geregisseerd. Ja. Ook een The Birds. Fantastisch. Een pure dreiging van, uh, gewoon van een stel beest. En, uh, -horror. Ik horror. Ja, eco horror. Ik, eerlijk, ik moet eerlijk bekennen dat ik verder niet heel veel, uh, veel diepgang uh, ontdek in die film maar hij is wel gewoon hartstikke spannend. Ja, ik had het uh, boek van uh, Daphne, ik weet nog nooit hoe ik dat goed uitspreek, Daphne du Maurier. Zit ik dat zo goed? Ik heb echt geen idee. Uh, nou, dat is, dat is best wel interessant. Uh, maar het is ook gewoon hoe hij, dat, uh, ik vind het einde van, van de beurt, vind ik echt fantastisch. Ja. Want wat gebeurt ja, dat, hier? Ja, dat is een geniaal zijn zeg. Ja, zo. dat geluid. Uh, ja. Uh, dat, dat, uh, dat, en ook qua gore hè, is hij eigenlijk gewoon veel verder gegaan denk ik dan ja. bij psycho ja dat en dat nog maar drie jaar daarna want de beurt is van 63 toch 63. 63 ja een jaartje ervoor, volgens mij of hetzelfde jaar had je Bladfiest. oh god ja dus wat gore betreft uh, ja dat is niet echt met elkaar te vergelijken nee maar uh, als ik het uh, vergelijk zeg maar met nee maar ik bedoel Sowieso, ik bedoel, je had ook nog een keer de BAFA-films. Precies, maar Blood Feast vind ik echt een... Ik, ik, ik, ik verbaas me erover dat die film echt uit het begin jaren 60 komt. Dat begrijp ik helemaal. Ongelooflijk ja? zeg, want... Vroeger dacht ik dat Gore echt iets was van de jaren 80. Dat het daar is ontstaan. Serieus? Ja, oh. toen, ik, toen ik in jaren 15, 16 was. Dus oh, dat God. ik Bladvies nog allemaal niet gezien en zo. Ja, ja. En toen uh, ging, ik, uh, ging ik eens Blood Feast opzetten. Echt, ik, ik verwachtte een typische jaren 60 uh, horrorfilm. Dus sfeervol, hmm. uh, gericht op suspense. En, en uh, wellicht leuke kleurgebruik zoals in de waterfilms en zo. Maar lang niet zoiets als wat ik, nee, nee, ik, wat klopt, ik uh, daadwerkelijk zag. Echt ik, dacht, uh, ik dacht in de eerste instantie toen ik die DVD en zo, en zo zag. Want die zag je eigenlijk best wel regelmatig in, uh, uh, gewoon uh, bij, uh, Free bij Free Records Shop. Free Records Shop, Dat zag ik ja. gewoon op Ja. En toen dacht ik dat het een jaren zeventig uh, pulp... Uh, zo, zo, uh, oogt uh, Ja, dat is uh, heel modern. Maar dat ja. heb ik me, eigenlijk inzien, zeg maar met de films die uit ja, de jaren zestig plaats uh, die in de jaren zestig plaatsen ja. Je merkt daarin het moderne uh, filmen. Het is niet meer mm. zo theaterachtig. Nee, zeker wat, uh, wat soundtracks uh, betreft. Want ja. Ja, de universal films die, die, uh, die worden bekleed door... Uh, een bombastische soundtrack van, van hier tot Tokio. Ja. En op die manier werd er nog best wel uh, angst aangejaagd ook aan het publiek. Nou, Dat, dat werd uh, volledig overboord gegooid in de jaren zestig. Ja, Alhoewel dat, uh, films, uh, ook Psycho. Die, die, uh, die wordt heel erg gedreven door de soundtrack van Bernard Herrmann. Oh, absoluut. Maar echt op een uh, totaal andere wijze. Ik probeer het maar zonder, zonder die soundtrack uh, te zien. Dat ja. heeft toch een hele andere Allmogel. impact. Ook prachtige, prachtige shots trouwens wel. Hè? Dat uh, ja. uh, bedoelde... Ik blijf wel heertje komen. Het is een cliché, maar die, die douche-scène is, is echt een... Is die douche-scène is, is, is, is, uh, is prachtig. Ik vind de... De, de camera verdwijnt uit het, het putje, dat, dat blijf ik ja. uh, meesterlijk vinden. Toch uh, vind ik ook de, de, de, de, de moord op de detective zeg maar. Uh, die vond ik moed, echt gewoon daadwerkelijk eng. Dat de die moeder, ik, tussen aanhalingstekens, like, ja. spoiler alert. <laughs> ja, maar, niemand ineens verschijnt uit niemand. die camera, bedoel je toch? Ja, dat ja, hij ineens, nooit, uh, naar beneden flikker. Eh, je verwacht het niet. Nee. En het geluid... Ga, uh, het gaat niet direct in als je uh, hem. Uh, haar bedoel ik. Ziet <laughs> uh, verschijnen. Uh, je mag wat voor effect het uh, dat, uh, moet dat, uh, hebben gehad op, op de mensen toen. Ja, het rare wel is dan weer dat shot, weet je wel, met dat die zo naar beneden valt dat je echt denkt van: hè, weet je wel, ja. want dat is toch blijft een beetje een raar shot. Maar, ja. hoe Maar, maar niet, raar, niet, niet raar van, uh, van, in de zin van lachwekkend ofzo. Nou, wel een beetje. Ik bedoel, van, nou, ik bedoel niet, niet, het is niet bedoeld, maar met, met, met, met wat wij nu ondertussen allemaal hebben gezien. Hè? Ja, eh, dan, het komt, dan, dan is de val, zeg maar, dat komt een klein beetje lachwekkend over. Dat kan ik me heel nee, goed ja. voorstellen dat als je dat. Eh, het, is een, het, is, het is echt een rare, een, een beetje een rare scène, mm. als je dat, als je dat zo ziet. Maar dan, als hij helemaal ligt. En met, met hoe grof geweld eigenlijk zij bovenop hem springt, ja, cool, uh, dat is angst aan Dat Vind ja. ik heel erg angst oh, aan jagen. Er is geen momentje van bezinning van, van hé, hey, het wel goed, nee, gelijk rammen. Uh, ja, uh, ja metogeloos. Ja, Heerlijk. Uh, ik, ik vind psycho een uh, meesterwerk. Absoluut. Maar ik heb, ik heb altijd moeite gehad met het einde. Nee, ik niet. Altijd. Ja? Dat uh, de uitleg van de, van de psycholoog ja, okay, nou, uiteindelijk. Ik, maar, ja. ik bedoel, in, in, in het tijdsbeeld kan ik het, ik kan het plaatsen. Ja. Maar ik vind het, ik vind het de, de, de film te niet doen. Ik vind het echt hartstikke jammer. Ja. Zou dat ja. voor mij betreft gewoon meteen mogen inzoomen op Norman Bates. Met, uh, met de stem van, uh, van de moeder. Ja. Dat had ik een veel beter einde gevonden. maar goed. Nou, begrijp ik wel. Die uitleg is uh, niet per se nodig geweest. Het heeft iets een beetje Agatha Christie, uh, Miss ja. Marple-idee. Uh, ja, maar... Of uh, zo'n Murder, She Wrote. Uh, Precies, maar in het van... thuisbeeld kan ik het uh, echt begrijpen. Want ik denk dat het publiek uh, totaal overrompeld werd door de film. Uh, ja. En, en, wel, uh, dat is... en, en, en dat Hitchcock het idee dat hij een soort van uitleg uh, verschuldigd was. Maar ik, ik kan me amper voorstellen dat hij er 100% op is. Een zegt. uitleg die trouwens ook best wel beledigend is voor. Uh, sowieso alle. Ja. Uh, uh, nou ja, goed, we zitten toch wel in spoilers. Ja. Maar, ja. Nee, maar het, het, de, de uitleg is, um, is niet iets wat, uh, wat, ja, wat, wat, wat, wat de film helemaal siert. Nee. Als je dan kijkt van hoe het van het begin af aan eigenlijk is gegaan. Ja, precies, want de suspense is heerlijk. Is het de belangrijkste film uit uh, de jaren 60? Ja, uh, zonder twijfel. Ik uh, ben eigenlijk wel van mening dat dat ook zo is. Ja. Het, uh, en als ik, uh, als ik andere films moet bedenken, dan, dan denk ik inderdaad aan Peeping Tom. Ja. Ja. En dat is ook echt een van de, van de films die het genre een flinke boost heeft gegeven. Nou, Peeping Tom uh, is veel minder makkelijk dan Psycho. Ja, het is ook geen pure horenfilm eigenlijk, uh, Nou, Nou... Dat... Weet je, horror is gewoon heel erg breed en ik vind dat de de de, de innerlijkste uh, het, het innerlijke kwaad echt heel erg goed weergeeft. Ja. Uh, en, en ja, het is natuurlijk wel. Ik, ik, heb hem al, ik heb hem al, een tijdje niet gezien, maar het, het is een serie moorden, toch? Ja. Ja, hè? ja. ja, ja. Ja, ja, ja. Het, het is niet één of twee moorden, maar er wel wel meerdere. Ja, nou, volgens mij uh, gewoon een paar. Ja, precies. Ja, oké. Okay. Ja, zeker meer dan vier. Ja. Ja, ja 1960. Ook, ook bijzonder dat het... Uh... Ja, maar mooi. De, de, de, in... de regisseur, die, die, die werd toch... Uh, die heeft geen film meer gemaakt daarna nou, toch? Volgens mij. Ach, geen... Maar die film is zo slecht ontvangen. De mensen waren daar totaal niet klaar voor. <laughs> ja, dat, niet dat, niet. Hij, dat hij geen, geen aanbieding meer heeft gekregen om een film te maken. Dat ja, maar... is, uh, is echt ongelofelijk. Het, het is ook de regisseur van... Uh, een van, van de meest populaire films uit de jaren 50, The Red Shoes. Daar is uh, ja, Martin Scorsese nog... weer een groot fan van, maar oh, helemaal ja, niks met horror te maken. Ja, maar goed, toen heeft hij uh, Pieping Tom gemaakt, ook, ja. ook een, een meesterwerk, en volgens vele Red Shoes ook. En uh, daarna heeft hij niets meer gemaakt. Nee, maar ik bedoel, als je kijkt weet je, al naar, naar, naar uh, de jaren 60, uh, of gewoon 1960, laten we beginnen met het, gewoon het eerste jaar. Ik ja. bedoel, William Castle, Virgin Ghosts. Ja. Ja, heerlijk. Kassel uh, is toch uh, de, de, diegene die uh, van die gimmicks verzorgde in de bioscoop? Ja, heerlijk. Vliegende skeletten Prachtig. en De stoelen onder elektriciteit zitten. Ja, dat is toch fantastisch jongen. Uh, uh, mensen Ik, door ik wou de... dat er nu van dat soort dingen waren. Ja, uh, ja. Rot, op, rot op met 3D, kom maar met, ja. uh, met de stroomstoten. Ja, nee, daar ben ik helemaal mee eens. Maar er zijn wel, ik ben even zijn naam even kwijt, maar er is wel zo'n producent die dat wel wel dergelijke dingetjes doet ook gewoon met gewoon aankondiging weet je wel, daar was Willem Kassel mm. ook gewoon een goede van die dan echt zijn films ging uh, aankondigen weet je wel en, Ja. Uh, uh, ik hou er wel van ja echt een achtbaan dit laat maar ja, komen ja nee maar ja. Het, het, het was echt gewoon het, het, het, weet je je wist waarschijnlijk best wel dat je nou, niet al de beste film zou gaan kijken maar gewoon het hele dingetje doorheen, dat, uh, dat, uh, dat is gewoon echt best wel tof Ja. en het uh, uh, ja, nee, uh, William Castle. Ik, uh, ik vind het ook een echt hele leuke kerel om te zien als je hem zo... Lukt. Ik heb geen idee hoe hij eruit ziet. Ja, maar uh, Ja, dat is een van de weinige uh, mensen met een snor die ik durf te waarderen. <laughs> het, uh, <laughs> geen, geen 70s snor, maar een 60 Nee, alles Geen Ron we, Jeremy we, snor. Alle snor is een kut. <laughs> het, uh, ja. Snorren op, uh, op Little People, vind ik allemaal erg. Nee, maar het... Ik heb maar, echt een beeld voor me. Nee, nee, nee, nee, nee maar echt 19, 1960. Wat een goed jaar. the 14 goes. Hele ja. leuk film. Black ja. Sunday. Fantastische remake ook, hè? Uh, <laughs> ze deden hem best, maar nee... Toen hebben we eigenlijk Ik vond het wel leuk, die dertien die spoken en hoe ze eruit zagen en zo. En, en uh, dat, dat concept was nog wel Ik leuk. Ik vond het maar... idee wel lachen, maar het, is echt het wordt ook de hele tijd verkocht als zo'n dertien en Ik film. Je krijgt hem meestal uh, in zo'n pakketje, weet je wel, met, uh, met nog een paar andere films uh, erbij. Ja, maar je had een uh, paar van die films in ieder yeah. geval. Eind jaren negentig of? Begin ja, 2000. Nee, twee, begin 2000 ja, ghost ship is ook zo een beetje van die go, go. PG 13. Uh, yeah. Horen ze uit die tijd verschrikkelijke ja. films? Ja, nou ik kan het wel waarderen ergens. Ghost ship was echt uh, begon goed. Uh, ghost ship had een heel leuk, hele leuke opening. Zijn. Fantastische, en leuke, leuke opening. Zijn. En daarna wilde we gewoon drie Rieke Kut. Ja. Maar het, uh, uh, ja, goed. En 1960. Ja. the zestig ghosts Black Sunday Mario Bava. Ja. Um, Mario Bava inderdaad. Mario Bava. Wij, Als we het uh, over Sixties horror hebben, we natuurlijk niet alleen maar over uh, Engels en Amerikaanse horror. De Godfather van Italië. horror. Uh, Mario Bava, what the fuck? Ik bedoel, uh, Mijn zoontje heet Mario, en ik ben uh, lichtelijk geïnspireerd geraakt uh, ook door uh, Mario Bava, om eerlijk te zijn. Want ik ben echt een groot en groot fan van uh, um, Black Sabbath. Ja. Yeah. Uh, maar die, die man is zo belangrijk geweest voor het horror ja echt ongelooflijk zeg. Ja, we zijn als, je, als, je, als je naar Dario Argento films kijkt, ja. dan zie je gewoon dat zijn grote voorbeeld Mario Bava is. Ja, maar dat zie je bij, bij, bij, bij zoveel van die Italianen Absoluut. Het, uh, Absoluut. Gewoon dat, dat uh, kleurgebruik, wat ja. in principe heel, heel kitscherig uh, lijkt. Maar het oh, brengt nee, zo'n nee. heerlijke sfeer met zich mee. Uh, in Kill Baby Kill. Uh, ja. Is ook, is oh, ja, Black Sabbath. En uh, dan Black, Black Sunday is dan een zwart-wit film. Ja. Maar uh, dat is dan weer een heerlijke uh, occulte film. Uh, wat hebben we nog meer van Baba? Nou, ik kom even niet op iets anders. Maar vooral Black Sabbath en dan vooral het um, segment dat uh, A Drop of Water heet, volgens mij. Bijbel, bijbel. Ja, dat is dat segment met, uh, met het uh, zogenaamde dode lijk op het bed. Dat het oh komt. ja, ja, ja. Tjong, jongen, wat een geweldige scène. Goed, Goed, ja. Wat een geweldige film is dat. Ja. En, en uh, de, de, je hebt ook zo'n segment met, uh, met uh, een telefoon. Een vrouw die lastig gevallen wordt door een of andere killer. Ja. Die vond ja, we weer, weer wat minder. Nee, uh, wacht even. Je hebt het over die film uh, met uh, twee kinderen die fun uh, die prank uh, doen. Nee, nee nee nee. Oh. Over, uh, nee, nee. nee Ik heb het echt over Black Sabbath. Oh, serieus? Ja. En dan heb je nog het andere segment met Boris Karloff. Mm. Nou, dat is grappig. Want <laughs> we hadden het net over de 50s horen, ja. dat het uh, afgelopen was. Ja. Uh, ik bedoel, Frankenstein, Boris Karloff. En, ja, maar het, het, het, en die speelt dan een, een, een, een significante rol in een film die zo belangrijk is geweest in de jaren 60. En voor de, het verloop van het Rozgen. Ja, maar het is wel het echt. Nee, de, de, de jaren 60 was het einde van die oude cliché. Horror. Dat was gewoon helemaal af. Het, het, het, het, Universal uh, was afgelopen, Hammer is dus nog een tijdje mee, toch? Ah. Hammer deed het. Uh, Hammer heeft het beste tijd in de jaren 60 gehad. Ja. Uh, uh, maar het was ook gewoon om de cheap knock-offs. Zeg ik eventjes heel denigrerend, want dat was het eerlijk gezegd niet, maar wel met de concepten eigenlijk heel erg breed gingen. Veel vrouwelijk naakt, uh, geweld werd steeds belangrijker. Uh, dat zag je allemaal wel in de jaren 60. Maar de, het gebruik van, uh, nou ja, van de mummie of Niet meer van die mythische figuren. Nee. Nee. Precies, je zag het je zag het nog een beetje, maar ja, het, uh, wel, het, het ging meer richting uh, het occulte ja. vooral. Ik bedoel, als ik, ik bedoel, de Sixties zit boordevol occulte horrorfilms. Mm -hmm. uh, Village of the Damned, Children of the Damned, uh, de de Baba films, de, de, de, de Polanski films. Nou, Rosemary's Baby dan, want uh, Repulsion is geen, uh, geen occulte film. Nee. Maar het, ja, de Sixties uh, draaide heel erg om, uh, om uh, nou ja, van de waanzinnigheid van, van, van, uh, van, de, ja, van de mens, eigenlijk. Ja, dat nou, werd eigenlijk het meest belangrijke ervan. Ja. En, mm. en, en het gebruik van geweld. Mm. Psycho heeft, denk ik, de, de, de, de, de, de, de, de deuren open ge gezet voor de reguliere bioscoopganger om veel geweld te zien. Ja. De, uh. ja, want er zat relatief veel geweld in, natuurlijk. Ja, nou ja, voor, voor, voor die tijd zeer zeker. Precies. En, uh, en laten we niet uh, vergeten dat Psycho ook een, uh, een belangrijke factor is geweest in, uh, in het ontstaan van het slasheren genre. Nee, precies. Dus echt uh, ontzettend uh, invloedrijk. En uh, ja, goed, weet je, kijk, in de mate de, de, de, de jaren eigenlijk doorgingen, eigenlijk in de, in de jaren zestig, is... Ja, Weet je, William Castle was er nog steeds. Uh, Roger Corman deed ook nog heel erg leuke dingetjes. Uh, Roger Corman heeft, uh, heeft wel wat belangrijke films volgens hij... mij. Uh... Roger Corman, uh, The Pit and the Pendulum in 1961. Want ja. uh... hij, is, hij, is hij is niet de koning van de B-film. Ik bedoel, die gast hebben toch een paar uh, goede titels op zijn naam staan uit de jaren 60. Creature from the Haunted Sea. Ja. <laughs> uh... Ik ben echt... The ja, de, de Mask of... The uh, ja. de Red Death, is dat ook? Ja, de... de, de... Ja, een de, ja, de, de, ja. geniale film vind ik dat, zeg. En uh, de Jesus Franco dan? Nou ja, weet je, ik heb bij Jesus Franco Roger Corman en uh, bij Heursing uh, Gordon Lewis. Dat uh, vind ik eigenlijk allemaal hetzelfde type regisseur. Type Snap je wat ik bedoel? Beetje, beetje pulpy, uh. Nou, Pulp ja, het, uh, het, het, uh, niet dat ze. Dat ze uh, nou, Roger Corman uh, kan uh, best goed regisseren. Roger Corman heeft het bewezen met uh, voor mij, Mask of the Red Dead. Ja, dat begrijp ik. ik ja. Maar uh, hij staat uh, ja, dan heb je één hele goede film. En dan gooit hij er acht hele slechte tegenaan ook. Ja, hij heeft natuurlijk ook hij heeft het niet allemaal geregisseerd natuurlijk. Hè. Want het, nee, uh, nee, zijn, nee. zijn naam is gelinkt aan een hoop films. I know. ja. Yeah. En de beste heeft hij voor zichzelf bewaard, lijkt het wel. En de rest heeft hij allemaal geproduceerd. Het was ja. een pure geldverstrekker voor... Uh... Hij, hij is echt... Uh... Ik bedoel, wat, wat, wat trauma een beetje nu is, zeg maar. Echt met zo min mogelijk... Uh... Ja, ja, ja. Nou, trauma, ik kan trauma niet vergelijken met Cormer. Nee, maar het is wel een ja, beetje hetzelfde idee. Met zo min mogelijk middelen ja. het maximale eruit te proberen te halen. En Cormer was een, was een genie in... Uh, met, met zo weinig mogelijk geld toch nog een goede film uh, weten te produceren. Ja, nee, klopt. Maar het is ook uh, gewoon lekker pulpy. Het, het, het, uh... Maar het zijn vooral zijn producties, hè? Want ja, het zijn, het zijn regiefilms. Ja. Ik bedoel, Pit en Pendulum is ook van hem, toch? Ja, ja, ja. ja? Nou, Mes The Red Death. House of Usher. Ja. Dat, ja, dat bent, zijn de initiatief uit films. de 60s. Dat zijn, dat zijn prima films. Ja. Maar uh, weet je, ik heb bij, bij, bij Herschel uh, Gordon Lewis. Uh, ik heb nooit helemaal die aantrekkingskracht daarvan begrepen, eerlijk gezegd. Van uh, Lewis? Nee. Nee, het is geen... We uh, hebben het ook geen... bij uh, Jesus Franco, we hebben het ook een stuk minder. Het zijn geen goede regisseurs, maar ze het hebben een bepaalde van, uh, aantrekkingskracht op, uh, op uh, horrorliefhebbers. Ja, nee, maar het is gewoon een beetje, uh, gewoon je lekker veel, uh, veel uh, geweld en bloed uh, tegen een paar vrouwen met, uh, met, uh, met uh, rondborst. Ja, maar dan heb je al snel een, een flinke, flinke status bij uh, een horrorliefhebber, want ja, ja, wat, ah, maakt, wat, wat maakt een slasherfilm? of een een film met een hoop bloed en in ingewanden. Nou, zo interessant. De effecten. Uh, de, ja, de, ja. De, de, het opzoeken van grenzen en zo. En daar, daar is Louis gewoon. Een, daar ik ik dat ook, weet je, met die, die ontluikende seksualiteit. Uh, die die uh, seksuele revolutie die er plaatsvond. Uh, met ook steeds meer naakt. Uh, natuurlijk ook. Begin je arts dus Jawel. Ja, wel. Ik bedoel, uh, nou, ja, de jaren zeventig was meer ja, denk ik. ja vooral... maar uh, je merkt het wel in de jaren zegt dat er echt een verandering plaatsvond. plaatsvindt, die betekent wat Ook bij uh, Ed Wood natuurlijk, hè, met, uh... oh, God. <laughs> uh, ja. met, met die... Uh... Wat die, die drag queen film van hem ook ja ja, ja. ja die is Glenda. Ja. Wel, je, man. Die man liep vooruit. Ja, over Edward ja, gesproken heeft in de jaren 60 toch ook wel wat, uh, wat dingen gedaan. Edward? Dat ja. was in de jaren 50 toch? Ja, dat is een de film films. Ja. Maar heeft in, in de jaren 60 heeft hij ook wel wat oh gemaakt. Oh, nou, helemaal dat weet ik niet. Maar, ik denk, maar dan uh, weet ik niet of het horrorfilms zijn of science, of, of ik die, science fiction of dat. science fiction. Dat hij toch drama's heeft gemaakt. Ik ken Ik heb, het met, geen idee. Uh, ik heb even de lijstjes uh, van, uh, van de horrorfilms. Uh, ...uit die tijd een beetje doorgenomen. Uh, maar dan kwam ik niet uitvoerd uh, tegen. Nou, Hij heeft één of twee echt hele obscure films uh, gemaakt in de Heet jaren 60 jaar. Heeft wel horror gemaakt? Uh, Bride of the Monster is toch horror? Is het niet meer zo? Ja... Plein 9 is, is uh, science fiction, maar Bride of the Monster ja, is, is, okay. is bedoeld als horror in ieder geval. Ja, ja, ja, ja. Ja. Wat wat, wat eigenlijk slapstick comedy. Ja, geweldig. De rol van die, <laughs> uh, van die dikke kale gast. Ja, geweldig man. <laughs> zo goed gedaan hè? Ook door uh, Tim Burton uh, met ja, uh, Edward. Edward. Ja. Oh, fantastisch. Maar, nee, uh, maar het, het, het, het, het... weet je, ik zie het zo voor me, weet je. Kijk, ik ben natuurlijk niet, ik heb de jaren zestig meegemaakt, maar ik snap wel heel goed die. Waar vind bioscopen bioscoop en werkvonden meer dat die shit. En de is, de, ze hebben gewoon ook veel shit gemaakt. Jesus Franco, Roger Corman, Ursula Gordon Lewis. Die hebben gewoon fucking veel shit gemaakt ook. Ja. En dat was gewoon. Dat is heerlijk om mee weet je, met een biertje en met een met drankje. Vol, uh, ja, maar net, net als altijd werd er gewoon ingespeeld op een bepaalde behoefte. Ja. Men was klaar met. Uh, met, uh, met, uh, met uh, Monsters en, uh, nou, het, het, en fantasy. Het, het, het, het was er dus nog wel, weet je wel, maar het was wel steeds minder en minder. En ja. het werd steeds. Het was een echte overgang. Ja, ja dat, uh, ja, dat voor, voor mijn gevoel in ieder geval wel. Natuurlijk, ja. Ja. Het, uh, het, uh, uh, er was nog een Phantom of the Opera film en er was ook nog een uh, weer, film sowieso, weet mm. je wel, maar het, uh, het, uh, het, het werd, werd wel steeds ja. minder. Ja. En uh, ja, goed. Maar goed, twee van mijn uh, favorieten, eentje is begin jaren 60, ander is eind jaren 60. Wat ik maar met de eerste beginnen. Ja. Carnival of Souls. Ja. Van Herk Harvey. Ik kan geen tweede film van hem opnoemen. Maar Carnival of Souls is. Uh, jij bent er niet zo'n grote fan nee, van. Ik ben uh, geen groot fan van. De ik, ik vind het een uh, heerlijke, surrealistische film. Ja, ik snap de aantrekkingskracht niet. Die scènes ja. in, de, in, de, in de kermis en uh, in die verschijning van. Misschien dat ik daar ook een die witgesminkte kerel, weet je wel. En ja. die, die muziek, jongen, die, die, die orgelmuziek. Heeft, die film heeft een hele bevreemdende sfeer. Ja, ik weet niet. Misschien, nee, ik weet, ik weet gewoon niet wat. Het heeft me nooit geboeid. Ja, dat is wel bevreemd. Want ook ik heb, ik heb ook, ook niet... dit gaat weer over de psyche van, van een vrouw. Dat, dat trouwens veel films uit de jaren ja. 60. Is het nou echt, is het nou niet echt? Wat, ja. wat, wat is er met haar aan de hand, weet je wel? En dan kan ik gelijk een brugje slaan met uh, gewoon de allerbeste uh, horrorfilm, occulte film uit de jaren 60. En dat is Rosemary's Baby. Mm -hmm. ik, uh, ik heb Psycho en Rosemary's Baby ongeveer uh, even, even hoog zitten. Mm -hmm. Maar Rosemary's Baby nog net een tikkeltje hoger. Want ik uh, kan de film niet op enig. Ik, ik kan die film niet bekritiseren. Ik vind. Ik vind... Psycho is een meesterlijke film, maar. Net zoals ik uh, al eerder zei, het einde doet toch een beetje afbreuk. Rosemary's Baby is van begin tot eind echt zo een. een uh, inspannende film. Ik vind, ik vind de, de, de soundtrack. Het begint al gelijk met de soundtrack. Ja, die is wel. Weet je wel? Die ik uh, helaas niet heb gekocht op uh, The Weeknd of Hell. <laughs> ja, ja. Ik had hem voor weinig geld kunnen kopen, maar. Uh, is zo stom geweest om het niet te doen. De, de, de geniale soundtrack. Uh, de, die, die, uh, ik, ik kan de naam van de actrice even niet, uh, niet herinneren, maar wat doet zij het geniaal, zeg. Wat mia Farrow? Ja, Mia Farrow. Wat doet zij het fantastisch? Ja. Als, als een labiele vrouw. Mm -hmm. En ook die uh, Casavaris doet het fantastisch. Ja. Weet je wel. En maar... het, het, het meest angstaanjagende in de film is eigenlijk nog gewoon dat, die, dat de vrouw er gewoon volledig alleen voor staat. Ze heeft geen familie. Ze heeft gekozen met die man te verhuizen naar New York en uh, is volledig afhankelijk geraakt van hem en zijn vriendenkring en die, die, die vreemde buren. Heer, ja. Wat fantastisch zeg, vooral die geluiden die, die ze hoort midden in de nacht van de buren, echt zo oh, ongelooflijk zeg. Ik, vind, uh, ik, ik, ik, ik was vroeger echt zo'n grote Ira Levin uh, die, die, die een boek heeft geschreven. Ja. En uh, nou die heeft me toch echt een aantal... Uh, uh, dit is een van de betere boekverfilmingen, okay. uh, vind ik wel. Oké. Okay. Uh, ja, wat, wat zijn andere boeken die... God, van de... Boys from Brazil bijvoorbeeld, okay. is ook zo eentje. Uh, ook een boek, uh, ook een verfilming van geweest, Ja. Al een stuk minder boek is als stuk beter. Maar, uh, en maar Rosemary's Baby, ik, uh, ik, ik snap helemaal wat je bedoelt, ik vind Polanski echt heel erg tof. Um, het is wel dat ik echt bepaalde stukjes, weet je er zit weer een stukje humor. In Rosemary's oh, Baby? Oh, absoluut. Op een gegeven moment zie je de, Mia de, Farrow... Hooguit die, die, die, die buurvrouw die, die een beetje vreemd doet, maar nah, de... Nee, maar het zit ook in hele subtiele dingetjes en het Polanski doet dat heel veel. Uh, je ziet op een gegeven moment bijvoorbeeld ook Mia Farrow zie je door het huis lopen, ze denkt dat er niemand is, maar. Iedereen is daar en op een gegeven moment zie je achter haar rug, zie je echt gewoon trippel, trippel, trippel, heel stilletjes. Zo heel zoals, wat, wat, wat, vraag aan een kind hoe, hoe die stil moet lopen ja. en die gaat dan zo lopen. En je ziet okay. zo'n een, een van die aanpakeren. Colandskype benadrukt dat natuurlijk nergens. Hè? Uh, met, ja, maar het de, de, is het over duidelijke humor. Het, ja. uh, het, het, het, het valt een beetje slecht in de toon zeg maar, zeker misschien is het ergens wel goed, omdat je daarna. ...niet helemaal doorkrijgt van wat ligt daar nou in godsnaam in, in die kribbe, weet je wel. Mm -hmm. uh, <laughs> want, want daar schrikt ze dus echt enorm van. De, de, de suggestie... Ja, maar dat is, dat is ook zo geniaal. Dat, is, dat is, een is een reden waarom die film nog zo lang blijft hangen in je kop. Ja. Uh, wat wat, wat, wat ligt er nou, wat heeft ze nou gebaard, weet je wel. Ja, precies. Oh shit, hè. Want ik heb zelf uh, zo'n zo zo uh, Sylvana Simons dingetje. Uh, <laughs> van, uh, zie, zien we nou echt wat? Ja, <laughs> is, het, is het wel echt? Is het wel echt? Ja, Hebben we het wel ge... zit het allemaal met in mijn hoofd. Ja, ja. ja precies. Ja, ja. Misschien, uh, misschien heb ik het ooit eens gelezen, maar Dat, dat uh, doet Polanski sowieso <laughs> heel goed in. Vooral uh, Repulsion, hè? repulsion is, daar is hij heel erg goed in. Repulsion is fantastisch. Ja, Repulsion is het, fantastisch. Het, het, het, uh, Die vind ik um, bij nader inzien. Ik was vroeger ook gewoon een grote Rosario's Baby-Van en ik vind nog steeds een goede film. Ja. Ik wil, ik, ik wil, ik wil maar Repulsion is eng. Dat vind ik echt een. Ja, passen is wat meer uh, ongrijpbaar. Want ja, dat... in, in, uh, in, in Rosemary's Baby hebben we natuurlijk te maken met iets wat in principe niet, uh, niet echt is. Nee. Maar het is, het is vooral die sfeer die Polanski weet te creëren van uh, hulpeloosheid. Ja. Dat, dat doet hij fantastisch in Rosemary's Baby. En in Repulsion doet hij dat ook wel, maar op, even, op een andere manier. Het is een stuk. Het, het is een paranoie-trilogie. Ja, oké. Okay. Uh, Rosemary's Baby, uh, Repulsion en The Tenant en uit de jaren zeventig. Ja. Hij laat het een beetje in het midden van nou echt is of niet, maar dat doet hij veel meer in Repulsion en The Tenant dan in Rosemary's Baby. Want in Rosemary's Baby gebeurt het wel gewoon echt. Weet je uh, ja. buren zijn er wel en, en ja. uh, ze kan dingen misschien wel aandikken, het uh, hmm. personage van Mia Farrow, maar het einde dat. Uh, het einde, dat is gewoon, dat is gewoon werkelijkheid. Het is nergens een fantasie of een land, denk ik. Ja. En bij reposing en de Tenant blijf je dat toch wel afvragen? Ja, ik, ik, ik ben... Uh, kijk, de, de Tenant moeten we eigenlijk buiten beschouwing laten natuurlijk, onder de jaren 60, volgens mij 74. Tenant is, uh, is, is iets van mid, midjaar, ja, 76 volgens mij. Ja. Maar goed, het, het maakt wel onderdeel oh, uit van de, dezelfde trilogie. Ja, precies. Ik vind de Tenant uh, misschien nog wel de, de, de beste van allemaal. Eerlijk gezegd. Gewoon qua stijlgebruik. Uh, ik begrijp dat ook wel hoor. Uh, maar, maar Repulsion vind ik af en toe echt eng. Weet je wel, of verkrachting. En ik, veel meer. Het, ik kan me nog herinneren dat, dat het geluid in de telefoon echt door merg en been ja. gaat op een gegeven moment. Dat, maar dat, dat is fantastisch. Als je gewoon het gelaat van de telefoon zo'n zo zo, ja. zo effect kan, kan laten hebben, dan doe je echt iets goed op is zij elke weer trouwens? Zo, het is die Franse actrice toch? Ja, ik. Helpen, maar doe dus, dus doe dus ja. Dus ja, en dan wil ik wel heel kennen, maar ze doet het zo genoeg goed. En Polanski doet het in de Tenant trouwens ook heel erg goed. Uh, ja, inderdaad. Ja. Maar. een uh, van de engste scènes ooit vindt, komt gewoon uit de Tenant. Is dat, dat, die die, is dat hij zichzelf, zichzelf ziet. Ja, ja. ja, die is mooi. Ja, ja, ja, ja. In het andere gebouw. Dat vind ik ook wel. Zo, ja. ja, dat. Uh, dat uh, <laughs> iedereen die uh, wel eens drugs heeft gebruikt. Uh, heeft. <laughs> en daar net iets te veel van heeft genomen. Doe maar nog Weet een, misschien wel een beetje. Die toch bezig zijn met drugs. Uh, ja, dan leg ik even de, de microfoon Ik zet een hem even op pauze. Nou ja, nee, nee, hem maar lopen. Ah, nee maar je kan op pauze drukken. Moderne technologie, jongen. Oké. Do you believe in ghosts? Zo, we hebben weer bijgetankt. Biertje, sigaatje. Yes. Zo. Waar waren we? Waar waren we bij Polanski? Nou ja, we hebben eigenlijk Polanski wel een beetje afgerond, denk ik zo. Ja. Het, uh, uh, er was nog zoveel meer dan Polanski in de jaren 60. Er is uh, meer dan Polanski, ja. Uh, uh, waar denk je dan de aan? Uh, nou, nou ja, goed, het, uh, iets waar ik niet aan, uh, liever niet aan zou willen denken. Maar wat, wat wel altijd belangrijk is om te benoemen, schijnbaar, Francis Ford Coppola met Dementia uh, mm. 14. Mm -hmm. Jij bent wel te spreken over de film. Ik ben geen fan. Nee. Het is ook uh, niet uh, Coppola's beste film. Absoluut niet. Nee, natuurlijk nee, niet. Maar het is een, het is een leuk uh, moordmysterie, voor zover ik me kan herinneren. En er wordt, een, er wordt gebruik gemaakt van een bijl. Wat ook redelijk nieuw was in die tijd. klopt, ja. Dus uh, ja, Koppel heeft toch uh, ook, ook, ook Koppel heeft een redelijke invloed gehad op, op het, uh, het hele genre. En dat is toch wel apart. Regisseur van The Godfather, Apocalypse Now. Ja, maar het is zoals je bij veel... Dat, dat die film op Dimension 13 heeft gemaakt. Ja, maar je ziet, het is net als bij veel uh, regisseurs die... die... Zoek eerst een heil zeg maar in, uh, in een dergelijke genre als, als, als horror. Tuurlijk, ze pakken wat ze pakken kunnen. En, uh, ja, ja. Ze doen en, gewoon en, iets uh, wat, wat populair is, waar ja. geld in te verdienen valt. Ja, precies. Ja. Wat vind jij trouwens van, ik weet niet, de 2000 Maniacs heb je vast wel gezien toch? Van uh, Louis? Ja. Die heb ik gezien ja. Ja. Is geen haar beter dan Bladvist. Nee, nee, nee, ik vind het als de films op hetzelfde niveau zitten. Maar waarom, ik heb altijd het idee, dat 2000 Maniacs, dat het op een soort van podium wordt gezet. Dat ik niet echt helemaal terecht vind. Misschien heeft dat met de remake te maken? Serieus, denk je dat? Met, uh, met Robert Engeland? Ja, nee, die, die had ik als eerste gezien. Die, die bij de Night of Terror toen de tijd. En die heb ik zelfs Was nog. serieus? Niet... Ja, en die heb ik toen nog een keer gekocht. Ook op DVD ook. Die ja, die, die ik die ook. Is, dat is een film die, die je maar één keer ziet, eigenlijk praktisch. Maar ik goed, hij is, hij is door die remake natuurlijk wel weer uh, in de picture geraakt. Misschien daarom. Zou je denken, inderdaad? Misschien daarom. Er is, is op Bloodfish wel een, uh, een vervolg gekomen. Ooit, in 2000. Wat is het? Serieus? 14 of zo, ja. Bloodfish 2. Oh? Ja, serieus. Nee, dat heb ik nog nooit gezien. Serieus. Ik heb al gehoord Louis is al flink op leeftijd. Het was van Louis ook nog eens. Ja, ook van Louis. Ook Dat nog is nog zijn, was zijn laatste film geweest. Jezus Christus. Je ja? hebt een comeback gemaakt met dat... Blood Feast 2. Nou. Maar dat was geen succes. Ik heb hem niet gezien, maar... Uh, nee, ik heb hem ook niet gezien. Hij moet ook geen hard beter zijn dan, dan Blood Feast. Nee. In ieder geval niet zo invloedrijk. Klopt. Maar goed. Uh, wat trouwens ook leuk is, uh, ik heb daar wel eens een, een, een, een recensie voor gedaan. Uh, voor de, um, ik weet niet meer of het nou Cult Movies was of uh, voor uh, It's Only Movie. Of, dat was Cult Movies, uh, dat was een tuintje he? ja. Je hebt of, het over Devil toch? Uh, of Devil ja, de poppenfilms. Ja. Uh, Devil en, uh, en, en, en, ik dacht altijd een Engelse film, maar hij is deels Amerikaans, deels Engels. Oké. Okay. En, uh, met, uh, met een killer puppet. Zo'n buikspreekpop, hè? Een buikspreekpop, ja. ja. Best wel een uh, enge buikspreekpop. Ja, die zijn, die zijn per definitie eng. Uh, bijna wel, ja. ja. Dat is ook uh, zo'n andere film, toch? Dead of Night, dat is, dat is een een uh, 50 film. Er zit een, uh, dat is ook een uh, antologie en er zit dan een segment in met een buikspreekpop. Ja, dat is ook creepy, zegt, man. Ja, ja, het is helemaal niet... Heel creepy. Uh, maar ik ben ik niet, bij Devil Doll had ik wel het idee van, omdat het zo serieus wordt gebracht. Mm. Het heeft ook een beetje met die Engelse sfeer, denk ik, te maken. Dat het, euh, dat het euh, wat meer creepy is dan, dan ten elders. Uh... Ik heb hem niet gezien, dus ik kan er geen mening Ik Heb hem nog steeds niet gezien? Nee, ik heb hem niet dus gezien. Ik, nee, ik heb wel het... Black Devil Doll <togelijk> <Ja>. gezien. <togelijk> <Ja>. <togelijk> die, die, die heb ik ook nog wel gezien, ja. God, god. Die is mijn petties, jongen. De meest vrouwenontelende film die je kan bedenken. <togelijk> <togelijk> <togelijk> <Yeah. togelijk> nou, nah, Black Diver. Black Devil Doll. Holy shit. Hmm. Dat heeft dus helemaal niets te maken met Double Dollar. Uh, nee, <laughs> nee, absoluut niet. Nee. Uh, trouwens, um, een van mijn favorieten, uh, Onibaba. Ah, uh, uh, nee. dat is leuk, want we hebben het nu alleen maar gehad over Engels en Amerikaans. Of? Ja, precies. Terwijl, nou ja, goed, je ja, Geestes Franco is Franco's, natuurlijk Spaans. Ja, ja, uh, ja. maar. maar, maar Engel, Engelstalig toch? Wat we net hebben besproken, of niet? Uh, over het algemeen wel, of, of ja, gesynchroniseerd. ja. ja. Uh, uh, maar uh, dat is uh, ook wel zoiets, hè, jaren 60. Dus best wel veel van alle, uh, weet je, Mexicaans. En, en, ja. En, en ja, Alibaba is Japans. Uh, um, ik, uh, ik, ik, ik, ik, ik had vroeger echt zo'n zo uh, Japanse. Uh, Horror aanval, weet je wel, natuurlijk met, met, met Ringo en alles. ja Iedereen krijgt zo'n fase. Precies. Uh, maar ik heb er daarnaast ook echt zo'n. Uh, ik, ik vind die uh, Japanse zagen en zo, zeg maar, ook heel erg tof. En Onibauer is eigenlijk zo'n klassiek verhaal. En, uh, ik heb hem helaas niet gezien. Echt heel, uh, uh, heel uh, stom. Dat is echt wel een van, de, een van de referentiepunten als je het hebt over jaren 60 horror En Aziatisch horror. Ja, nou, want het, het, het, het verhaaltje is eigenlijk vrij simpel. Het heeft altijd wel een, een ondertoon, hè? Dat, wat, wat je altijd ziet in die, uh, in die uh, klassieke Japanse verhalen. Van, er zit altijd een boodschap in. Hmm. En uh, ik, weet, ik weet nog wel dat ik het toen voor het eerst zag Onibaba, de, de, de, de film. dacht ik dat hij veel jonger was. Uh, als, je het ook, als, je het, als je hem ook ziet, heb je ook niet het gevoel dat je eigenlijk naar een film uit de jaren 60 zit te kijken. Oké, okay, want. Het, het, nou, ed zo, editing of, zo, of editing ofzo? Uh? Editing, uh, camera standpunten, de, de serieusheid ook nog van. Mm -hmm. Het. het, het, het uh, uh, uh, ik vind het bijzonder mooi. Uh, en ook best wel eng. Het is een. Uh, een een, uh, een toch? Uh, geestenfilm toch? Uh, geestenfilm yeah, is het een geest. Um, ik Laat ik het zo zeggen. Er zijn een, een, een vrouw uh, en, en haar dochters, zeg maar, die uh, lokken. Weer een vrouw. Het is toch uh, ja, maar ja, Japanners zijn vrouwen. Ja, Japanners ah. zijn en enge meisjes, weet je wel meer. Rare het ook wezens. Ook, I know. Het, uh, <laughs> we zullen ze nooit begrijpen. Nee. We willen ze ook nooit begrijpen. Je dus kunt ook zo eng. Maar, vrouwen en kinderen. Wat een ja, enge dat wezens. <laughs> <laughs> het... Uh, uh, ja, uh, uh, kinderen moet ik even onthouden. Ja, maar oh goed, we gaan uh, gaan verder. <laughs> kinderen moeten we inderdaad wel, <laughs> dus dat komt nog terug later in deze podcast. Uh, uh, Bij Onibaba is het een, een, een, een vrouw en haar dochter die uh, mensen zeg maar, ze, ze zijn alleen op het platteland en er is een hele grote put. En ze lokken zeg maar de hele tijd mensen naar hen toe, en die vallen in die put dood. Een put, put, serieus? Ja, een put. Ik denk echt meteen een, een ringo. Ja, nou, dat, dat moet je dus nog niet doen. <coughs> okay. Dat heeft er niks mee te maken. Okay. En, eh, uh, dat is eigenlijk zeg maar wat die mensen bijschillen. Alleen zit er op een gegeven moment ook een samurai bij, erbij. En die heeft een, een, een masker. En, uh, de, de, de, de oude vrouw die uh, denkt van: hé, hey, ik. Uh, Weet je, de dochter is ook wel zo irritant bij de hand, blablabla, weet je wel. En die doet de masker op om haar dochter te, te, te, um, te, te, angst aan te jagen. Maar verdomme, ze krijgt de masker niet meer af. Oh, okay. ja. En verder ga ik er niet meer over vertellen, want dan uh, verklap ik het hele, helemaal goed. Maar het is... Ik vind, het, ik vind het echt scary. Okay. Het is ik, ik vind het echt het, erg het, dat ik deze van nooit heb gezien. Het, uh, ja, vind ik ook. Ik, uh, Hij zou niet zo ook, uh, de de zo de de ook niet echt makkelijk aan te geraken, volgens mij. Uh, aan te geraken. Te, te, aan te geraken. <gys şurabel> ja, de SM-talen te introduceren. Precies. Volgens mij heeft euh, zo'n uh, Engelse distributeur daar best wel mooi mooie uitgave van. Wat zou het criterium zijn? Het zou kunnen, ik weet het niet zeker. Criterion heeft volgens mij Kriterium. sowieso wel kwijt dan uitgebracht volgens mij. Het zou heel goed kunnen, ja, Ook een Japanse horror het, uit uh, hetzelfde jaar, ja. heb jij die gezien? Ja, uh, maar die staat er niet meer zo bij als Onibaba. Oké. Okay. Oké, okay. heb je verder nog wat uh, Aziatisch uit de Sixties? Uh, nou, eigenlijk weinig ja. eerlijk gezegd. Het, uh, maar, maar ja, voor, voor, voor mij, Onibaba staat wel... Uh, uh, weet je, kijk de Sixties is natuurlijk ook heel erg heel fiction. hè, de tijd. Dat, uh... ja, dat is meer in de fifties toch? Is dat zo? Ik had er meer in de uh, uh, wat meer. Nee, maar in de s op... was toch echt. Uh, dat er dat zo'n angst heerst over een uh, nucleaire aanval. Ja, dat, dat is in de jaren 60. Dat dat wel ze, meer. Nee, daar speelden ze in de jaren 50 echt, echt zwaar op in, jongen. Mm. Nou, okay, al, al die, dan, dan, dan, die, dan, dan, die mutanten en buitenlandse wezens en zo en zo. Het klopt, het, het klopt, het klopt. Ja, klopt. Jezus ja, Christus. God die biertjes die slaan <laughs> haar. Maar het maar uh... <coughs> terwijl het nog een slot neem, maar... Uh, uh... Het zijn er nog films die, uh, die je wil bespreken. Ik weet, ik weet, ik zag net eentje langskomen die jij sowieso heel hoog hebt zitten. Oh, is het zo? face. Ja, dat uh, een, een, een, een Franse horror. Inderdaad. Uh, daar wilde ik eigenlijk nog wel wat over, over zeggen, inderdaad. Want uh, ik weet nog wel dat ik IJs word aan het feest. Ik zag de plaatjes van de vrouw met de masker. En ik dacht van, oh, dat moet wel heel erg interessant zijn. Toen zag ik de poster. En de poster vind ik zo mooi. Die wil ik nog altijd een keertje kopen. Die, die gaat echt gewoon een keertje in mijn huis hangen, denk ik. Vind ik. Uh, ik uh, ja, poster ken ik. Puh. Ook deze film heb ik niet gezien. Dat ja, vind ik ook heel raar. Ik, ik stap uit deze podcast. Een... Het is echt, uh, doe het maar, uh, doe het maar alleen verder. verder. Het, uh, een film die ook echt duidelijk duidelijk zijn stempel heeft gedrukt op body horror. En ook van wat je ziet. Body horror? Ja. Uh, Als in, in Cronenberg Ja, maar ook, uh, ook wel in, uh, in nou goed martel. Nee, nee martel niet. Maar... Je ziet, op je ziet eigenlijk vrij weinig, er wordt niet superveel, uh, uh, maar er zit wel een enkele scène bij dat denkt van, serieus? Is dit in 19, wat was het, 1964? Uh, ja, volgens mij ook 64, ja. 64 denk ik, ik ga even ja. kijken. Uh, 64. Uh, was dat 64? Ik denk het bijna wel. Toen wel, ja, ja, zie ik. Eh... Uh. Nou, wat een kutlaptop heb jij man. Sorry, maar... Het, nee, geen 64. Nou, maakt niet uit. Nou, het, 63, 65, ja wat, het uit? ja, wat maakt het allemaal uit, Dat maakt het allemaal uit, het is... Uh... Nee, ik... Uh... Uh... Er zitten daar echt... De... Het mooie daarvan is ook, weet je wel, hoe klein de setting wordt gehouden. En ook weer met een soort van ondertoon hè? Met, nee. met, met een... Met een... Het is, een het is dan toch met horror, hè. Als, hoe, klein, hoe kleiner de setting, hoe hele, beter de film vaak, vaak is. Hè. Een hele intelligente horror van mijn idee. Sommige mensen zullen het misschien niet eens direct als horror bestempelen. Maar ik vind het wel echt horror. Ik, ik vind sowieso dat veel, veel horrorfilms uh, uit die tijd een beetje op het randje balanceren. Hè. Mm. Want... Dus, uh, uh, en we hebben wel jij naartoe wel. De eentje spel uh, die ik ook hoog heb zitten, die jij waarschijnlijk niet... Uh, nou ja. Whatever. Nou, eigenlijk de, niet. Nee, eigenlijk oh. niet. We zitten even niet, eventje, even oh. voor een keertje even niet op één lijn. Oh, nou. Nee, ik weet niet waar je naartoe wil. Ik was sowieso, ik wou nog teruggaan naar de, naar de kinderen. Oh. Uh, Children of the Damned, Village of the Damned. Oh, ja, ja, ja, oké. Okay. Heerlijke films. Mhm. Mm en uh, trouwens, geen verkeerde remake ook van John Carpenter. Uh, nee. We toch weer over John Carpenter. Ja fuck, die had ik moeten kopen trouwens bij de Weeknd voor ja. vijf euro hè. Oh, ik fuck, Het ja. dat... is, is niet uh, Carpenter's beste film. Nee, maar, dat uh, klopt. Er zit, er zit een fantastische eindscene in vind ik. En uh, een, een heerlijke soundtrack ook weer. Maar helaas ook uh, Christopher Reeve en... Hoe heet je, chick? <laughs> met Geen die, met kwaad die, hoort over Christopher Reeve. Met die, nee. die blauwe ogen. Kirsty Alley. Kirsty oh. Alley, ja. Ah, oh, dat is een klote actrice. Van ja, een... ja, vind je dat? Je dat... Ja, verschrikkelijk, man. Doe mij... dat in, als het in, toch uh... een mooie ogen hebben, geef mij maar Mick Foster. Sowieso. Ja, oké. Okay. Maar Custy Alley vind ik echt een klote Ze zit <haz> toch ook in zo'n <haz> serie die ik... ik kon ja, die serie echt God, niet bapen. Ja, wat die serie ook weer? Zat ze op een of andere redactie van een blad of zo? Wat een klote Ja, ja, ja. Maar ze zat toch ook in... Eh, uh, Lucas talking en zo. Ja. Ja. Hallo, nee, nee. nee, is mijn jeugd. Kirstie Alley. Kirstie Ellie, Lucas oh, talking met, uh, met uh, John ja. Volta. En ze is lelijk nu. Oh. Is dat zo? Hm. Ach. Ach, geen idee. Ik ben benieuwd hoe jij eruit ziet als jij. Want uh, hoe is tegenwoordig? Kirstie Ellie? Ja, die is wel dik in de 60. Die is dik in de 60, ja. Ja. Net als die, die, die vrouw uit. Uh, nee, nu 12 af. Fuck ja. okay. <laughs> it. Um, maar dat is het over. <laughs> Jij wilde het over kinderen hebben. En Kirsten, je gaat. oh ja, en kinderen. Over, over. Village of the Damned and the ja, Children God of the zomaar, Damned. Het, uh... Ja, uh, ja uh, hele fijne films. Allebei. <laughs> <laughs> Zo En nou slaat er de podcast aan. Ja, er zitten heel veel fijne films. God hele toffe zomaar. film. Ik geef het 3,5 en een ster. Zo, dat was onze podcast. Het, uh, nou ja, zeg. Het, uh, wat vind jij van die film? Ik geef hem drie sterren. Ja, dat zit. Nou, uh, weet je, kijk, als je kijkt, de, de, de Engelsen gingen op een gegeven moment wel echt in de jaren zestig een tour uh, door. Die, het, ik probeerde er wat van te maken. God, Maar vind jij trouwens ook niet dat de Engelsen. Trouwens, wel heel erg science fiction, hè? Uh, Children and Village. Ja, dat vind ik ook. Toch wel, ja. ja. Um, maar, um, als je gaat kijken, weet je wel, de Engelsen die hebben natuurlijk Hammer en uh, Geweld ging steeds meer een rol spelen. Ook, uh, ook in Engels? Hoor. Oh, ja, met name. Volgens mij gaven die eigenlijk het voortouw uh, ja. op de Amerikanen. Ja, Peeping Tom. Uh, uh, bijvoorbeeld inderdaad. Ja, ja. Uh, maar ja, goed, het is die scheidslijn, weet je wel, met die oude horror en de nieuwe horror. De, de, de nieuwe, die maakt meer om, om psychen en geweld. Zo gaat, Maar toch heb je nog altijd die oude. Ik heb nog altijd... Bij de Hammer horrorfilm. Ik hou van de Hammer horror. Uh, jij een stuk minder. Hè? Jij bent niet zo'n uh, Ik ben niet zo'n uh, grote fan. Nee. Nee. Ja, nee. Helaas. Weet je, ik, dan... ik, vind, ik vind de films vaak een beetje te theatraal. En ik ben niet zo van het te theatraal. Ja, maar. ik weet niet. Ik vind het gotische wel heel tof. Ik vind het gotische inderdaad uh, heel tof. Het, uh... Maar voor mij, ik vind dat Bava veel beter stilstaat bij, uh, bij het gotische. Ik vind dat Bava veel beter dat gotische sfeertje uh, tot leven kan wekken. Toch wat beter dan een, een, een gemiddelde hammerfilm. Helaas. Mm, yeah. Terwijl elke hammerfilm op papier echt zo fantastisch klinkt. Maar in de uitwerking toch altijd. Ik vind, ik vind het een hele veilige voors. Ja, Ja, nou, ik, heb, ik heb wel echt een, een favoriet. Dat is de Plague of, of the Zombies. Oké. Okay. Ah, zombies. Zombies. Zombies. we het ook nog over hebben. Uh, yeah. Deze podcast gaat uh, uh, uh, iets, uh, uh, iets, uh, uh, iets langer duren iets dan, langer dan normaal. Dan de bedoeling was. Uh, the Plague of the Zombies mm -hmm. uh, Zombies die uh, Nog niet Zo zijn als dat nog meeste niet vlees zijn Nee precies Maar The Plague of the Zombies Een typische Hammer Horror Ook gemaakt in, in dezelfde, Op dezelfde setting Als The Reptile uh, Oh dat, serieus Met dat uh, ja, uh, is Corman toch met, uh, Is dat, Corbin? Is dat Roger Corman? Nee. Nee Nee volgens mij niet hoor Nee, okay. nee ja, Corbin deed met. ook geen hammer, toch? Volgens mij wel. Ik trek me terug. Nou, ik, ben, de, ik ben niet echt een kenner van nou, nee, uh, de, de Reptile. Nee, de Reptile is uh, Gillings John Gillings. Gillings ja, ja. Ah, oké. Okay. En dat was ook de regisseur van The Plague of the Zombies. Oké, de regisseur. En sterker nog, ook dezelfde cast. Oké, ja. Uh, hoe mooi is dat? Ja, kosten uh, koste besparen. Kosten bespaard in ja. Tokio, die Engelsen wisten er wel wat van. En bij, maar de, de Plague of the Zombies is voor mij, en, en er zit een dingetje in, er zit een droomscène in. Mm. En die droomscène die vind ik zo fucking vet. <coughs> het, het is met, met muziek, is goed. De, de, de, de warrige sfeer weet je wel. Okay. Ik vind dat iedereen een keertje moet gaan kijken. Het heb je hem? Is, ik heb hem sowieso. Nou, daar wil ik ook wel helemaal voor. Ja, okay. uh, ik plunder je huis even zo Ja, uh, vast wel. Nee, maar, maar uh, ja, uh, zombies. Uh, zombies, ja. Ik denk, uh, uh, ik denk dat we het even hierover moeten hebben. En uh, deze podcast uh, want, moeten we gaan uh, afsluiten. Want een van de belangrijkste... Uh... Want inderdaad, we hebben het over invloedrijke films gehad. Ja. Uh, yeah. Psycho. En ik denk dat uh, de tweede meest invloedrijke film uit uh, dat tijdperk toch echt wel... ...uit of the living dead is. Dat dacht ik dus ook. Van George Romero. George A. Uit datzelfde ja. jaar als Rosemary's Baby, maar een compleet andere film. Ja. En... Uh gelijk zombies uit het, uh, het voodoo uh, uh, uh, gebeuren gehaald. Die werden vaak wel gezegd. En ook nog eens een keer dat het gewoon vlees etende, mindloze... Nou, ja. mindloos waren ze vaker wel. Ja. Maar uh, vleesetend uh, op zoek altijd naar uh, andere uh, wel levende mensen. Ja, laten we uh, wel wezen. Ik bedoel, het is 1968. En uh, The Walking Dead is nu hartstikke populair en doet nog precies hetzelfde als Night of the Living Dead toen deed. Ja, God. 48 jaar geleden. Ja, mooi hè? Ja. Het is ongelooflijk. Ja, het, uh, het, uh, Night of the Living Dead heel erg belangrijk. De eerste ja. film waar ook een. Een, een, een donkere man. Een, een donkere man, zwarte man, uh, de, de hoofdrol en ook nog eens een keer uh, de held speelde. Ja, uh, en dat was ook gelijk. De, de, de, ...het motief om een soort van boodschap achter te laten. Precies, maar dat deed George Corman sowieso. Met met George Romero. Oh, uh, sorry. <laughs> uh, George Corman die had geen boodschap, uh, nee, nee. de boodschap in zijn films. Roger Corman Corm was een boodschap van nog, nog meer tieten inderdaad. Ja. It, uh, nee, maar bij, uh, bij George R. Romero, uh, de, de, de boodschap lag er uh, niet zo nadrukkelijk op als bij Don. Nee. Maar uh, Night of the Living Dead uh, is een, een, een, een, een ware, ware aardbeving ook in het horror genre. Absoluut, absoluut. En uh, een, een film die, uh, die nog steeds als inspiratie dient voor, voor een hele hoop oh, zombiefilms. films. Ook een van de laatste in zwart-wit geschoten, om de kosten natuurlijk te besparen. De ja. wets. Nou, daar dus, ben ik hartstikke uh, blij uh, om. Want, de, ja, daar ah, ben ik ook blij om. Het, uh, we doen, kijk, ik deed het, die... het al met, met Cycle. Ja. Die, uh, het, uh, het had al niet meer in soort wit gehoeven. Maar omdat het uh, gewoon te duur was. Ja. Uh, maar bij Night of the Living Dead, zoveel jaar later... ...pakt het eigenlijk nog beter ja. uit. Je hebt wel een ingekleurde versie, hè? Dat klopt. Die <laughs> heb ik ook op. Uh, ik, heb echt, uh, ik, heb, ik heb hem echt niet oh. gebruikt op DVD, denk ik. Oh, slecht man. Ja, nee, maar, nee, maar, het, maar uh, uh, die scene in de kelder met het, met het meisje, dat, dat is, is zo sterk in zwart-wit en met, ja. uh, met die soundtrack erbij. Echt een, een heerlijke scène. Ja. ja, maar, maar die, die, die film die heeft zoveel fucking goede scènes. Ja. Er komen natuurlijk een Ja, het, is, het is, ja, is ongelooflijk. En er komt een uh, vervolg van, hè? Uh, hoezo? De, er is een uh, vervolg volgens mij al klaar. Met uh, diezelfde actrice, Judith O'Day, Dia, dai whatever. Van George A. Romero? Nee, dat? niet van George Romero. Van zijn, uh, uh, van zijn zoon, volgens mij. Serieus? Ja, serieus. Mijn hemel. Ja, serieus. Nou, ik ben het niet even kwijt, maar ik heb wat screenshots gezien. Uh, ja. Het is wel leuk om die... Uh, die uh die Judith uh, weer opnieuw te zien. Oké. Okay. Maar ik verwacht er niet al te veel van helaas. Um, ja, eentje die ik, uh, uh, het is overduidelijk dat ik meer uit de jaren zestig heb gezien dan, dan jij. Tjonge, jonge, jonge. Maar uh, eentje die ik niet heb gezien, uh, waar ik heel veel mensen al voor de innocence. De innocence uh, die heb ik thuis, die heb ik uh, gezien. Ja. Maar ik hoor dat het echt een... Uh... Het is, het is hartstikke lang geleden en ik kan me ik ik ik de film niet, helaas niet goed meer voor oh. de geest halen. Maar ik heb hem wel hoge waardering gegeven. Wat me te binnen schiet trouwens meteen is uh, Let diaboliek. Ja. Van uh, Georges Clouzon. Ja, daar blijven we de eeuwige, eeuwige, eeuwige discussie ja, over. Ja, nou, dat, dat is ook jaren 60, toch? Ja, maar is ja. het horror? Ja. ja. Ja, voor mij niet. Ja, er wordt gesuggereerd overal, over geesten. Ja, maar het is toch overduidelijk dat... Daar dat, dat... Dat gaat het niet om, daar gaat het niet om. Want heel, veel, heel veel films hebben dat in die tijd. Er wordt iets gesuggereerd, dat lijkt wat anders ja. te zijn. En, en uh, het is in principe gewoon, het is gewoon deels een geestenfilm. ja, nou, nee. daar zit je gewoon in het horrorgenre. Je uit, uit. Ja. Ja, nou goed, dat... dat, dat... En, en uh, als je het over Hitchcock hebt, dan heb je het ook over Coulouseau. Die gasten hebben nog, uh, nog gevochten over het script volgens mij. De film had net zo goed door, door Hitchcock geregisseerd kunnen zijn. Mm. Maar is die, die, die een, hebben. Uh, Clouseau en Hitchcock, dat zijn twee uh, regisseurs die heel erg op elkaar lijken. Ja. En uh, ik, ik vind het een heerlijke film. Een of andere. Uh, nou, nee, ik ga het niet verklappen. Ja, ik vind het. Maar raad, maar ik vind het, het een beetje in best... het midden? Is, nou, film. is ik, het nou een, uh... Ik vind de film nou absoluut niet slecht. Maar ik vind hem niet echt per se in het horrorgenre pas. Ik, ik vind het hartstikke spannend. Ja, spannend wel. Er, zit, er zitten een hoop scènes in die, die gewoon. Ja, dit is, dit is gewoon horror. Een film trouwens die ik ook niet spannend. Of die ik, nie, die, ook niet, die ik niet spannend vind. En die ik ook niet helemaal begrijp als horrorfilm: Witchfinder Journal. Tuurlijk is dat horror. Hoezo? dat is toch zo occultus? occult is de Occultisme dat... is gewoon horror. Uh, het, het, Klaar, het, punt het, uit. Het, het, uh, The Wicker Man, dat schaait toch wel onder horror? Ja, dat wel. waarom de Wickerman wel en Witchfinder General niet? Ja, dat is een beetje ik, dezelfde ik, soort stijl. Nou, dat ben ik niet helemaal mee. Absoluut uh, wel. Het is dezelfde het Engelse school, allebei. Nou, ik vind witchfinder General vind ik zoveel grover wat minder samenhangend dan, uh, dan uh, The Wicker Man. Ja, oké, okay, maar we hebben het over, uh, over uh, heksenjagers. Nou, dan ja, heb ik het al ik gewoon ik. heel snel over, uh, over een horrorfilm. Ja, maar ik vond hem echt, ik vond, uh, ja, ik vond, uh, weet je, ik weet dat heel veel mensen... De film, de film dit... is mij tegengevallen trouwens. Ja, bij mij dus ook. Ja. Ik vond het heel erg saai. Ik, ja, ik vond ik het, uh, ik, vond, ik zat, weet je, dat geweld, dat doet eeuwen en het ja. is niet eens bijzonder. Ja. Nee, ik bedoel, het... het... Het, het, het, wel een toch een rol weer van uh, Vincent Price, Vincent Price, Price. Dus. Ja. maar het, het, ik snapte gewoon de film niet helemaal. Ja, maar, uh, we'll, we zeggen het nu: Vincent Price. Vincent Price is gewoon Britse horror. Punt uit. Ja, maar, ja, ja maar, maar, toch we, uh, Volgende film. Nou, uh, it's alive. It's alive van uh, van Cohen. Ja. Dat is, is 1974. Uh, maar... uh, oh, dat is weer een andere, <laughs> andere it's alive. Dat is een andere it's alive. Godverdomme, kut. ik denk dat we het een beetje moeten gewoon afsluiten. Nou, oké, okay, vooruit. Dan, dan moet het maar, want voor de rest wordt er blijkbaar niks meer. Uh... Nee, ik denk dat we. De, nee, ja. dat we, sowieso de belangrijkste dus, we, we hebben echt sowieso wel de belangrijkste films gedaan. Ja. Ik denk dat, dat, dat het een, uh, wel duidelijk is dat we er nog wel heel erg lang over door kunnen ja. lullen, inderdaad. En dan doen maar... we wat we bij elke podcast doen, dat is ons, uh, onze top 5. Uh, zal ik beginnen? Uh, ik vind het helemaal goed, want ik uh, twijfel nog over één film. Top 5, Sixties <laughs> horror van mij, is op nummer 5 Black Sabbath van Mario Baba. Op nummer 4, daar hebben we het niet over gehad, The Haunting. Daar hebben we het wel een beetje over gehad. Hebben we het er wel over gehad? Volgens mij hebben we het er wel over gehad. Nou, volgens mij niet. Maar The Haunting inderdaad, ook weer, ook weer zo'n uh, zo uh, paranoïde film. Ja. Over een vrouw die. Uh, is het nou echt wat ze ziet? Is het nou niet echt wat ze ziet? Ik vind het een, uh, een, uh, een film die uh, een schoolvoorbeeld is van wat je met geluid kan doen. Daar ben ik mee eens. Ik, ja, echt. geniaal. Ook die ene scène, zeg maar. Die stille scènes, dat, dat, uh, dat er op de, op de deur wordt geklopt en zo. Ja. Maar ook de scènes zeg maar, met, met, met, met, met de, met de trap en alles, weet je wel. Die... Met die spirale trap. Ja, prachtig, prachtig. Dat, dat, is, dat is fantastisch maar, in beeld gebracht. Ik, ik, vind, ik vind, de, ik vind die monoloog van haar een beetje irritant soms. Ja, nou, ik, maar, ik, ik, ik snap ook niet, zeg maar, over het algemeen, De Haunting wordt heel vaak genoemd als zo'n super enge film. Um, ja, ik, ik vind, ik vind ja, ik vind het een redelijk angst en van de film. weet je, het heeft ook echt een aantal prachtige scènes, maar toch snap ik die... die, die ik vind het raar dat je geen goed. film is nou, Het is één nou, nee, setting, geen... oké, okay, maar dat is niet, niet een van je favorieten is. Het, het is één setting, het is een ja. hele sfeervolle setting, een kasteel. Een uh -huh. groepje mensen, weet je wel, er gebeurt iets vreemds. Uh, dat, dat, dat zijn toch wel dingen die je normaal gesproken wel aanspreken. Ja... Of ben je mee van de remake? <laughs> <laughs> het, uh, nee. nee. Ik, ik, vind de, ik vind de remake niet slecht. Serieus niet? Nee, niet, niet waardeloos. Ik die vind, die ik die vind die geen waardeloos het geen waardeloos CGI van. is gewoon too much. Maar een leuke rol van uh, Liam Neeson. <laughs> en, uh, <laughs> ja. ik, uh, hij kijkt lekker weg, maar het doet, doet uh, totaal geen eer aan het originaal. God, hoe heet die gast met die, met die neus ja ik dat is op die zo. nee die andere ik die, die andere neus. Nee die, andere. nee die blonde gast hoe heet die nou weer okay. ik bloed, die, ja, die... die heel leuk in comedyfilms zo zit oh hij uh... god zo. maar. Die... veel in die Ben Stiller films ja precies het, het, het... ik weet het niet ik weet wel dat was volgens mij de eerste film dat ik hem dat ik hem zag en uh, ik dat gewoon Jan de Bond, hè dan ja, uh, ja. Ja. kan het beter bij de camera werken. Uh, ja, ja, zeker weten. Maar goed, mijn uh, nou, nummertje 3. Night of the Living Dead. Vanzelfsprekend. Ik. En nummertje 2. Toch redelijk verrassend. Psycho. Ja. En mijn favoriete Rosemary's Baby. Ja, nou ja, goed. Niet een hele, hele, hele rare is ja, sowieso zo. beter dan jou top 5. <laughs> ja, nou ja zeg. Ik zet alleen vraagtwerkens bij de hondding. Hey, je hebt er eentje tussen staan die we nog niet over hebben gehad. Ja, maar daar twijfel je over. Ja, daar, daar, daar twijfel ik heel erg over. Kijk, ik, uh, ik vind Bava, vind ik... Ik vind top, ik vind uh, uh, zijn zoon heeft toevallig wel een van mijn favoriete horrorfilms ook gemaakt. Lamberto Bava. Lamberto, ja. uh, maar, uh, en, maar zonder Mario Bava, uh, Mario Bava moet eigenlijk best wel eerder aangedaan worden in de jaren zestig. Tuurlijk, ik bedoel, be is een, ja, de, vader. de vader is een betere regisseur dan, dan, dan, dan de zoon, laten we het wel wezen. Ja, maar die maar het is, is fantastisch. Die is mijn. Het is geen. Uh, ik bedoel. Nee, het is niet super goed gezegd. Ik ben hier gewoon uh, een visionair, weet je wel. Hij, hij, uh, hij heeft, hij heeft een, een bepaald genre toch weten te vormen. En dat heeft dan uh, Lamberto Barba niet gedaan. Ja, begrijp ik. Maar het, uh, weet je. Het, uh, het, voor mij is het ook vaak personal taste. Ja, ik bedoel, kijk, net zoals bij Dario Argento, weet je wel, vind een van Dario Argento's films vind ik fenomenaal. En Phenomena is echt niet een van zijn beste films, dat weet ik ja, ook wel. Ja. Maar Phenomena heeft voor mij gewoon echt iets speciaals. Hij Heeft wel iets magisch en, en, en, en Jennifer uh, Connelly natuurlijk. Uh, ja, uh, maar ook gewoon een beetje die, die, die muziek die en ook gewoon een idiote film is dat gewoon. Misschien met met met het mes. Ja, ja natuurlijk. Maar, maar, uh, wat, maar goed, dat is jouw dan top zit 5? Dat zit ik dus met mijn top vijf en. Um, um, ik dacht in eerste instantie, ik neem The Plague of the Zombies als deel nummer 5. Omdat ik die droomsequenties had. te Oké, okay, nou dan moet, maar, ik echt, nou moet ik hem echt zien. Maar, ik denk dat ik toch voor mijn nummer 5 Blood oh. and Black Lace ga. Kut. Van Baba. Blood and Black Lace. Blood ja. and Black Lace. En dat is dus heb niet, ik goede herinneringen aan. Dat is niet de uh, Sunday. Dat is, uh, <laughs> ik, vind, ik vind het een fantastische killer die uh, hierin zit. Ik vind dat dus ook. Ik, uh, ik, uh, ik heb hem toen ooit eens gezien bij, uh, bij uh, Martin Kolhoven in het in AI. Uh, uh, Cinema Exotic, bedoel. Cinema Exotic. Okay. En wat een kleuren, wat een. 5 ongelofelijke... 35, 35 mm ook, hè? Ja, ja. En, en, en ook gewoon, weet je wel. De, de, de, de, de, de grondlegger van de Jallo, van de uh, nou. hoe tof is dat? Ja, is dat een oh. beetje... Voor mij wel, ik weet niet of dat echt zo is, maar voor mij is dat wel een beetje... Ik zie daar zoveel elementen in terugkomen met zo'n... De, de, de killer met de handschoenen en de, ja. de raincoat. Ik ben, en ik ben een enorme Jallo fan, maar ik, ik ja. weet niet precies wat, wat de en allereerste film is geweest. Het, het enige wat je wel zegt... Daar zingt, hebben we nog geen podcast over gehad, hè? Over jello's? Nee, nee dat kunnen we wel dus wordt wel doen. heel erg interessant, denk ik ja. ook, ja. Um, maar bij Blood and Black Lace zegt hij, die, die basis is gewoon zo sterk. Um, ja. je is, ja. je, terwijl je wel de, de, het gezicht van de killer ziet. Nou ja, niet helemaal, want die is ge, ge, geblokt. Maar dat, dat, is jou, dat, dat is jouw nummer 5? Blood and Black Lace is mijn nummer 5. Ja? Okay. Op nummer 4 hebben we Onibaba. Uh, misschien een beetje verrassend, ik heb geen idee. Maar uh, Onibaba heb ik... Uh, heb ik uh, uh, ik weet nog wat ik daarna zocht en dat ik het op een gegeven moment zag en dat ik dacht van, oh ja, mooi. En dat ik niet eens dacht van, uh, het, het, het is zo modern mm. voor mijn gevoel. Die, die heb je niet in je collectie, hè? Nee, die heb ik niet, nee. Okay. Moet ik ook eens achteraan gaan. En dan heb ik op drie... Uh, Le, le jeu sans le visage. Vieux sans Oftewel gewoon Ice Without a Face. Wat, ik vind wat klinken ice... wij weer uh, zo intelligent zeg. Uh, Kretis, tj, tj, heerlijk. Uh, ice a Face is... Ik, word wel, ik raak wel heel erg opgewonden. Hè? Wel, heel erg opgewonden hè? Dat begrijp ik. Dat, uh, dat, uh, ik zie dat je... Dat je La, laat de podcast en... maar even snel uh, afgelopen zijn. Precies. Ice Without a Face is... Ik vind het een wonderbaarlijke film. Ja. Uh, ik heb zelfs nog eventjes getwijfeld of ik hem... Uh, nummer 1, maar ja, dat kan bijna niet. Ik vind het echt bijzonder, ik vind het heel bijzonder dat jij drie films in je top 5 hebt staan die ik niet heb gezien. Dat uh, uh, ja. vind ja. ik heel bijzonder. Ja, ik je, je, hebt het of het je hebt het toch, je hebt niet. Hè, ja, maar jij nou. bent mijn grote voorbeeld, dus dat is I know, gewoon I know. het is logisch ook. Maar het, je nummertje 2. Ik kan niet onder uh, die twee grote films uit, die, uh, uit de jaren 60 uh, nee. gewoon weet je, Night of the Living Dead op deel 2, op ja. nummer 2. Tuurlijk. En uh, Psycho. Het Dan kan je, die, je, je, ja, je kan het niet over je hart verkrijgen om een Onibaba boven de cel te zetten. Nee. Nee. Maar, maar het, het, weet je. Kijk, dan je dan ben je ook een te grote slasher fan van natuurlijk. Uh, dat ook. Weet je wel. En het, er zijn zoveel films eigenlijk die, ik wil Repulsion vind ik ook fantastisch. Ik vind Rosemary's Baby vind ik ook goed. Uh, The Birds vind ik ook heel goed. Ja. Uh, maar toch, het is moeilijk kiezen toch nog wel. Ja. En, uh, nou, ik ik denk het, dat, we, dat, we, dat we best wel een, een grappige top 5 ik hebben. Ik vind het twee hele mooie top 5's. En, uh, en uh, verschillend van elkaar. Vaak ja. hebben we toch best wel gelijkende tops, toplijstjes. En nu uh, toch wel wat leuke inspiratie uh, voor de, onze luisteraars, wellicht. Ja. Om achter de films aan te gaan. Vooral dat is de Plague of the Zombies, tussen. dat is niet echt de film die, uh, die ja, uh, je snel uh, tegenkomt. Nee, nee. Nou, dat vindt, valt best wel mee hoor, denk ik. Ik denk, uh, hij is nog best wel uh, nog, uh, vrij recent weer opnieuw uitgegeven op Blu-ray. Ik oh, heb hem nog is. steeds niet op Blu-ray, okay. dus dat die, misschien uh, okay. komt hij er nog wel aan. Maar, maar dat, uh, dat, uh, dat was het dan voor deze podcast. Dat was het dan weer over, over jaren hoor. We hebben weer lekker uh, zitten lullen met elkaar. En Nu, gaan, nu gaan we het ook uh, fysiek uh, uitvoeren. Ja, ik ben ook heel benieuwd als er uh, luisteraars zijn met uh, uh, top 5 films. Uh, of dat uh, heel erg anders uh, verschilt. Ik, Begrijp dat met, met de BAVA-films dat het ook moeilijk kiezen is. Ik bedoel, voor veel mensen is Black Sunday een, een, ja. een, een hele grote. Nou, ik heb in ieder geval Black Sabbath erin. Uh, ja, Black Sabbath natuurlijk ook. Ja, en, uh, ja ik kies. Maar goed, ik ben hier ook echt echte, echte, echte liefhebber. Hè? Ja, natuurlijk. Ja. Maar uh, ik ben benieuwd of mocht er iemand uh, suggesties hebben. We zijn, uh, we zijn benieuwd naar jullie verhalen. Het is in ieder geval een uh, zeer interessant tijdperk. Decennium. Ja. Uh, waar gaan we het volgende keer over hebben, Ricardo? Over twee weken wil ik het gaan hebben over. Want het is toch wel iets wat elke keer weer naar voren is gekomen. En waar ik een groot fan van ben. Is uh, soundtracks. Ja. En uh, vooral de, dan de nieuwe releases. Van de nieuwe labels. Met de fantastische artwork. Uh, de artwork, die ken ik heel erg goed. Ja. Ik weet alleen nog niet. Uh, want jij bent een veel grotere inkoper van, ja. van, van soundtracks dan dat ik ben. Ja, ik. Ja. Jij bent een zin. Maar uh, dat gaat natuurlijk fucking bullshit. <laughs> maar het, uh, ik zie die artwork en ik denk van oh, fantastisch, weet je wel. Maar uh, net ik heb, ik heb nu nog. Ik heb nu. Uh... Stranger Things uh, besteld ja, okay, soundtrack, dat, dat, dat, dat heeft sowieso... niks te maken met dit nee. en de artwork is ook niet uh, direct uh, het mooiste wat er is nee, maar ik bedoel net maar zo... bijvoorbeeld die Friday the 13th uh, releases van uh, Waxwork dat zijn echt oh, heerlijke dingen zijn het zeg ja, maar toch weet je wel bij Friday the 13th weet ik natuurlijk wel het een en ander maar om, om van, van alle films de soundtrack uh, de, te bespreken of zo, dat snap ik, dat snap ik niet maar... Nee, nou ja, de, de soundtrack van deel 1 is natuurlijk hartstikke uh, classic. En ja, en nee, iedereen dat... Maar het is... Ver... De, de, de, de, van de... de muziek van Harry Manfredini en de, de, de, de, de, de disco-soundtrack van deel 3, ja. dat staat je ook wel bij natuurlijk. Ja, ja, ja, daar weet ik ook nog wel. Maar ja, de daar het ook wel. op. Ja, nee, ja maar ja, misschien heb je nooit echt goed geluisterd naar die soundtracks. Uh. Nou, dat maar, zou kunnen. Het, uh, kijk ik het lijkt uh, wel heel erg op elkaar. Maar die, die, die, die, die, die, die releases worden ook niet echt gekocht vanwege de muziek per se. Het, is gewoon, nee. het zijn gewoon zijn happy zijn dingetjes. Dan. En het is uh, de the the artwork en uh, de exclusiviteit sorry. vaak dat mensen het. Uh, ja. Ik bedoel, veel van die soundtracks zijn binnen een kwartier uitverkocht, man. Ja, ja, ja, ja, dat... Weet je, een beperkte oplaag van 2000 stuks zo Maar ja. goed, dan gaan we het volgende, volgende keer afhalen. Ja, wordt nog leuk. Ik heb al een uh, top 5 bedankt, een voor het, euh, bedankt voor het luisteren naar onze uh, zevende podcast. En uh, jouw doe broek maar alvast uit, ik kom eraan. Ik uh, knoop hem alvast los. Tot uh, de volgende keer. Tot de volgende keer. Only a movie.